9 uur geweest, Joost hier, het Q Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie. Goedenavond, ook vandaag ondersteunt het Rode Kruis... gestrande reizigers op Schiphol. Ze helpen met het geven van info en wordt tegenschonken. Op Schiphol zijn er veldbedden neergezet... voor reizigers die niet naar huis of een hotel kunnen. Morgen geldt voor bijna het hele land code oranje door de sneeuw. Het wordt dus morgen ook een pittige dag op de luchthaven. Tussen 7 en 11 zullen er sowieso niet meer dan 5 vluchten kunnen aankomen en kunnen vertrekken. En we verwachten in totaal morgen dat er zo ongeveer 800 vluchten geannuleerd gaan worden. Dat is gigantisch veel toch? Dat is zeker veel. Op een, een totaal aantal van 1200 uh, is het merendeel. Maar bij de NOS. Ook regionaal zijn er maatregelen vanwege het winterweer. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht rijden morgenochtend geen bussen omdat er heftige sneeuwbuien dus worden verwacht. De trams in Den Haag kunnen wel rijden... want de bovenleiding wordt dag en nacht ijsvrij gehouden met pekel. Rijkswaterstaat adviseert morgen om thuis te werken als dat kan. Er is vandaag al ruim 8 miljoen kilo zout op de wegen gestrooid. Ander nieuws dan. Groenland en Denemarken willen praten... met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Reden zijn de dreigingen van president Trump. Hij zei van de week weer zijn zinnen te hebben gezet... op het overnemen van Groenland. Groenland hoort bij Denemarken en Trump wil het hebben vanwege de goede strategische ligging. En bioscopen in ons land hebben vorig jaar minder goed gedraaid dan het jaar ervoor. Er kwamen ruim 28 miljoen bezoekers. Volgens de Belangenclub kan dat komen omdat niet echt kassenkrakers draaiden. Zo was 2023 een topjaar door films als Avatar, Barbie en Oppenheimer. En dan gaat het weer van weer, Weerplaza. Vanavond droog en een paar graden onder nul. Komende nacht en morgenochtend krijgen we waarschijnlijk heel veel sneeuw. Morgen geldt dus op Limburg en dan wel daarna code oranje. Flitsmarsen met geen vertragingen. Music, Joost ja, Over die sneeuw gesproken. Luc van de Sportredactie is morgen Luc van de Sneeuwredactie. Wat hij precies gaat doen hoor je zo meteen.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 In love, love, love with you Oh, I hate that it's true I'm still in love with you Cue music mm. Every time it's over bij Q music en Destiny. Ja, morgenochtend. Morgenochtend, jongens. Morgenochtend dan gaan we wakker worden... in een wereld die wij... lang niet hebben gezien, die wij niet kennen... zo werd mij dat vandaag verteld. Het gaat sneeuwen. Kan je misschien ontgaan zijn, maar het gaat sneeuwen. Ja, het gaat flink sneeuwen. Uh, werk morgen vooral thuis of uh, speel in de sneeuw. Um, als je die sneeuw al een beetje hebt gevoeld... dan heb je gemerkt misschien dat het... plaksneeuw is. Plaksneeuw. Goeie plaksneeuw. Eerder vanavond heb ik al het QA-avondshow sneeuwcollege gegeven... met daarop antwoord op de vraag van... goh, hoe kan het nou dat het bijvoorbeeld altijd zo is... dat de NS niet rijdt zodra er één vlok sneeuw valt? Hoe zit het met dat code oranje? Maar dat was nog een andere vraag. Waarom plakt deze sneeuw nou zo goed? Nou, als het net rond het vriespunt is... dan kunnen die sneeuwvlokken goed bij elkaar blijven plakken. En dan krijg je dus die plak sneeuw Die sneeuw is dan net een beetje nat en die blijft dus goed plakken. En dan kun je dus bijvoorbeeld een hele grote sneeuwbal van maken. En dat is nou exact wat er morgenochtend gaat gebeuren in de ochtendshow. Luc van de Sportredactie is morgen Luc van de Sneeuwredactie. Hij gaat morgenochtend vanaf 6 uur, 4 uur lang proberen... een gigantisch grote sneeuwbal te rollen... hier rondom het pand van Q-Music. Ik hoop niet dat we hem nou, iets voor tiener... ergens een beetje onderkolt in een hoek aantreffen. Ik hoop niet dat het zo gaat zijn. Het leuke is wel, jij mag gokken hoe groot die sneeuwbal gaat zijn. En daarmee kun je dus een winterjas winnen. Dus morgenochtend vanaf 6 uur dan gaat Luc rollen. De grote vraag is hoe groot wordt die sneeuwbal? Uh, check het morgenochtend. Zometeen de band die zichzelf de mosterd van de muziekindustrie noemt. Wat well, dat is hoor je zo. Naar Travis McCoy. I wanna be a billionaire. So fucking bad. By all of the things I never had. I wanna be on the cover of...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 Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't ever had shit. Give away a few Mercedes like, here yeah, lady have this. And last but not least, grant somebody last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, modest to ho-ho. <laughs> Get it? I'd probably visit with Katrina hit and damn sure I'd do a lot more than FEMA did. Yeah, can't Forget about me, stupid Everywhere I go, up I have my own females Oh, every time I close my eyes What you see, what you see, what see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 Uh. I see my A billionaire uh -huh. So fucking bad Cue music You look like someone I know Breathing like a picture Dangerous as a dagger naar back you and talk to me. Ja, dan naar de band die zichzelf de mosterd van de muziekindustrie noemt. Kijk, je vindt het of heerlijk of je wil eigenlijk gelijk je mond ermee spoelen zodra je ermee in aanraking komt. Uh, het gaat hier om Imagine Dragons. Imagine Dragons. Um, het is een stukje zelfinschatting van de bovenste plank. Uh, daar wilde frontman Dan nog wel wat aan toevoegen. Richting de haters zegt hij... ja, we zijn een beetje het boze liefdesbabytje van Coldplay. Ik trek altijd mijn shirt uit bij optredens... maar als je dan het niet leuk vindt... dan hoef je er niet naar te luisteren. Dat is een beetje het devies als het gaat om Imagine Dragons. Ik moet zeggen, ja, ik vind het altijd maanzinnig. Ik vind het stoer. Iets minder zagrijnig dan Metallica. Maar wel lekker. Imagine dragons bij Q, the Disbeliever. First things first I must say all the words that I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 The cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown. But they never did ever live, definitely flowing and ever did liver it till it broke up and. Round.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 Kijken we die fles weer open en dan proosten we op dat hij weg is en de volgende weer goed in vet is. En wees maar blij dat deze gast je ex is voor nu. Ik ben een loser. Seks met Eveline. Nou, we moeten het zometeen maar eens even gaan hebben over de Satisfier. Denk je toch meteen een Roxy Dekker? Want hoe goed is die Satisfier nou eigenlijk voor je? Wat als je er misschien wel verslaafd aan bent? Zometeen meer daarover en de Fatal van Zo meteen is hier. Eveline Stallard en Taylor Swift hoor je zo. Hey, ondernemer. Heb je van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen?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 Kom ze lekker halen bij McDonald's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 Queen, for life. Nu 30% korting op alle 400 thuisdiensten. Alle hits van Somber, inclusief Undressed en 12 to 12. Je hoort zo op geen debuutalbum I Barely Know Her.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 Intratuin. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Music, Joost Swinkels. Zometeen gaan we het hebben over seks met Eveline Stallard. Eerst is de Taylor Swift. You As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. Oh We're making music in heaven. Seks met Eveline. Dinsdagavond bij de studio de allerleukste seksuologe van Nederland, Eveline Stallaart. Goedenavond. Hey Joost, hoi. Eveline, uh, we gaan het hebben over slaapscheiding. Ja. Wat kunnen we daarover zeggen? Wat betekent het? Wat is het Vertel. Ja, ja grappig hè? Nou, slaapscheiding is in principe dat je met je partner afspreekt: schat, het gaat niet langer samen slapen. of het gaat, is het nooit, heeft nooit gegaan. Nee. Uh, en we, we gaan ermee stoppen en we gaan lekker apart in een eigen bedje. En um, nou ja, dan heb je dus nog wel een relatie. Maar je bent uh, gescheiden als je slaapt. Om het okay. zo maar heel cru te zeggen. En uh, het bijzondere is dat 25% van Nederland dit doet. Oh wow. En dat is best heel veel. Ja. En ik verbaas me daar wel over dat het uh, zoveel is. Want aan de ene kant zou je denken: nou ja, het, het is natuurlijk een oplossing voor mensen die snurken. Voor mensen die merken: ja. God, ik heb echt een hele slechte slaap op deze manier. En ik kies eigenlijk voor mijn geld. Uh, tot, zoek tot ziens. Het uit. Ja, ja ik, mijn slaap is me meer waard. Tuurlijk. Slaap is ook heel veel waard. En ik snap het in heel veel gevallen totaal. Alleen je moet wel beseffen dat um, samenslapen ook echt wel de sleutel is... naar diepere verbinding met je partner. Dus als het even kan, zou ik wel met elkaar slapen. Ja. Um, en nou, waarom zal ik je even toelichten? Want um, het zorgt voor emotionele verbinding. Dus eh, echt je, je maakt ook een, een uh, hormoon aan, hè, oxytocine... wat je ook hebt als je knuffelt. En daardoor voel je letterlijk meer verbonden met elkaar. Nou, het bevordert intimiteit, want ja, je ligt naast elkaar. Ja. Dus het komt toch sneller tot seksuele uh, leuke handelingen. Um, daarnaast is er een gevoel van veiligheid en comfort... Dat is gewoon wel meer als je naast elkaar slaapt. En het mooie is dat ook de remslaap daardoor wordt verlengd met 10%. Nou, de remslaap is de slaap waarin je dus als het ware optimaal de boel verwerkt van de dag. Dus die verwerking van emoties en zo en herinneringen, die is dan gewoon met 10% wow. beter dan als je alleen slaapt. Dat zou je dan al zeggen. Dat is eigenlijk al heel erg de moeite waard. Dus zelf denk ik altijd: kijk eerst even naar wat zijn mogelijke oplossingen Bijvoorbeeld mensen die die zeggen nou, de hele nacht scheetjes nee, laten. Ja, en ik kan ja, alleen, ja, het niet. Pak een aparte de deken. Ja, ja, ja, ja. Dekens afpakken van elkaar. He, je kan prima twee dekens. Nou, kopen een extra groot bed. En dan zijn er echt wel mensen geweest waar ik dat, dit al eerder verkondigde in de, in, uh, ja. in de media... die zeiden, Evelien, wat doe je ons aan? Want we willen nou eindelijk dat taboe is ervan af... dat apart slapen ook goed is. Mm -hmm. En ik wil echt niks anders dan jullie begrijpen. En ik snap het. Ja. <laughs> maar de feiten, de wetenschappelijke de wetenschap zegt feiten... Dat het toch al... Ja, die ja. zegt dat het toch beter is. Oh, wow. Dus ondanks dat ik snap dat we de taboe willen doorbreken... want ja. prima om apart te slapen af en toe... Maar houd alsjeblieft af en toe. Ja. 25% van de dat vind ik best veel. Ja, zeker. We kregen een vraag binnen via de Q-Music app. Uiteraard mag je die gewoon sturen. Mag je heel anoniem? Iemand zegt: Ik kan niet meer klaarkomen zonder satisfier. Heb ik nu een probleem? Heb je daar zo'n antwoord op? Ja, natuurlijk. Sometimes I turn off the world. It still, keeps me still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And now.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 Espresso. voor so. chef Special heeft dat nou. Then when? Seks met Eveline. Bij mij in de studio de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallard, goedenavond. Hallo. Eveline, we kregen een vraag binnen. Iemand zegt, ik kan niet meer klaarkomen zonder satisfier. Ja. Heb ik nu een probleem? Ja, een klein beetje wel. Ja? ja? Nou ja, geen groot probleem, want alles kunnen we afleren. Dat, want daar heeft het gewoon mee te maken. Op den duur, als je altijd maar die satisfier gebruikt... of ja. een ander um, uh, sekspeeltje, um, dan raak je eigenlijk een soort ja, gewend... maar ook verslaafd aan dat specifieke gevoel. Nou, jouw partner is niet uitgerust doorgaans met een, um, een luchtdruk um, uh, functie of een uh, vibrerende functie. Nee. Dus daarin is het gewoon heel belangrijk dat je altijd blijft afwisselen met de hand of met de mond. Ja, want die partner kan natuurlijk helemaal niet in de buurt komen van zo'n apparaat kan. Nee, daarom. Dus op het moment dat jij dan seksueel actief bent met je partner, dan, uh, ja, dan kan het zijn dat je merkt, ja jeetje, dit gevoel is anders. Ja. En dan pak je die satisfier er weer bij. En dan moet je even erdoorheen en dan moet je bedenken, nee, dat is onze ik kan ook zonder. Yeah. En dan is het heel belangrijk dat je eigenlijk... Die, um, die stimulatie die je dan van je partner krijgt... dat je die ook weer opwindend gaat vinden. Yeah. Dus afwisselen um, uh, die satisfy niet bij alleen gebruiken... En zorgen dat je met je partner echt wel weer accepteert... dat het ook even anders kan. Dus die satisfier leg je echt eventjes in Als de kast. Als die leeg is, even niet meer opladen. Even niet meer opladen. En um, met jezelf prima af en toe even afwisselen. Ja. Maar het is, ja, het is wel belangrijk. En ik heb zelfs mensen gehoord die zeggen van... Uh, op den duur uh, voel ik er ook niet meer zoveel bij. Oh, yeah, wow. Dus dat, de, dat je eigenlijk steeds meer nodig hebt... om hetzelfde gevoel ja. te krijgen. Ja, dat is gewoon niet wenselijk. Dus kijk er een beetje mee uit. Het is een quick fix... Uh, in die zin. De maar het Sam's is ook Fire. een vloek en een zegen. <laughs> Juist. Uh, dus die quick fix is positief. Maar kan soms ook negatief zijn. Ja. Dus zorg dat je altijd nog lekker je fantasie in je hoofd neemt. En echt rustig toewerkt naar uh, een hoogtepunt. Ja. Want het is soms toch ook gewoon leuker. Als je nou een vraag hebt voor Eveline. Dan mag je die uiteraard doorsturen via de Q-Music. Ik heb Eveline, tot volgende week. Tot volgende week. Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Oh, Lars Boelen, goed Ja, avond. Oh, ja. Ik zie jouw blik en ik weet denk ik hoe laat het is. Ja. Oh, uh. that's that's that's Board. Board. Vanaf aanstaande maanden gooi je bij Q Music het verboden woord. Een week lang mogen wij het woord beetje niet uitspreken. Doen wij we dat wel, dan kun je op de knop drukken in de Q Music App... win jij 500 euro als je op de radio komt. Yes. Ehm um, Zeg het maar gewoon, zeg het, zeg het maar gewoon. Nou, eerst eventjes, want jij vroeg gisteren heb je een voorspelling. Ja, nou, oké, okay. zullen we dat dan eerst aftikken? Ja, ja. nou daar heb ik over nagedacht. En ja. Ze vroeg het hier ook op de redactie aan, ja, maar ik heb nog zo'n zo blaadje moeten invullen. En dat, dan, daar komen ze er waarschijnlijk later weer op terug. Ja, um, van wie denk je nou dat het het meest gaat zeggen? Ja, ik uh, heb ingevuld op dat blaadje Marike Elzega, oh, 21, 21 keer. En zo. Dat is gebaseerd op het, dat wij hier stonden met de bekendmaking. Maandagochtend. Maandagochtend en uh, we zagen hoe vaak zij het onbewust zegt en zij zit zo... Ongelooflijk vaak te kwebbelen en te, ja, te doen. Ja. Ze, ze doet het overal tussen. En ja. die zit natuurlijk ook vier uur op de radio. Dus dat vond ik ja. een hele. Kijk, natuurlijk Matty vorig jaar, maar ik denk dat hij dit jaar dus een keertje. Weet ik niet. Misschien dat het Ik denk dat het Marieke is. 21 tot, keer 21 keer. Totdat ik. <laughs> tot, en nu ga ik misschien toch uh, dat nog even een beetje aanpassen. Totdat ik uh, even de statistieken van gisteravond uh, erbij pakte. Van gisteravond, tussen 7 en 10. Tussen 7 en 10. Joost Winkels, uh, wat denk jij? Hoe vaak heb jij het woord beetje gezegd gisteravond? Zonder dat ik erop heb gelet? Ja, oké, okay, dat moet erbij gezegd, maar alsnog. Gisteravond is het 17. Ik denk dat ik het 44 keer heb gezegd. Nou, dan, dan valt het nog mee. Het is 25 keer. Heb ik het 25 maar, keer gezegd? Je hebt 25 keer het woord beetje gezegd. Hoe kan dat nou? Dat zou dus, als je dat omreken, 12.500 euro in één programma zijn. <lacht> Gaat het even? Ja, ik weet het niet, hoor. Ja, er zijn dagen dat we die verdienen, Lars. Nee, precies. De, maar, yeah, oh, ja. mijn god. Dus, Oké, okay, er moet je dus bij zijn, je hebt er niet op gelet. Nee. Uh, want 25 keer in één, zeg maar, het was uh, de, voor het hoogste 21 keer, Matty, geloof ik, ja. in een week. Ja. 25 keer in een programma is gewoon zo bizar veel. 25 keer, zonder dat ik erop heb gelet. Ja. Ik zat er vanavond ook, ik heb het vijf keer gezegd in 20 in een, seconden. Ja, ja ik hoor het. Oh, mijn god. Ja, dit wordt zo uh, loodzwaar. Oké, okay, dus ik denk ja. dat ik mezelf dan kan invullen als je vraagt... Uh... Ja, ik zou jezelf invullen. Ja, 25, dat is echt extreem veel. Oké, okay, maar uh, wat denk jij dan? Hoe vaak ga ik het zeggen? Ja, nou ja, een beetje de, als je dat 25 keer, uh, nou, 4 dagen doet... Nou, dat is zo 100, uh, keer. 100 keer. Ja, 100 keer, ja. ja. Nou ja, iets minder, je let er dan een beetje op. ik dan, uh, nou, laten we zeggen de helft, 50 keer. Dat 50 keer ga ik het zeggen. Dat is heel veel. Nou, het grote geld is op te halen tussen 7 en 10, s'avonds, je hoort het al. Hé, <laughs> hey, en uh, wat betreft jouzelf, wat denk jij dan? Ja, ik zeg het toch ook stiekem wel vaak. Ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet het allemaal niet meer. Eerst ik, dacht ik, weet het, hoe vaak gebruik je het nou? Maar je gebruikt het ook weer veel. Ik weet het echt niet. Twintig keer, ik weet het niet. Twintig keer, zou ik ook veel vinden hoor. Ja, is ook veel. Ik weet, weet het niet. Ik zie het wel. Ik, uh, ik, ga, ik ga het gewoon doen. We gaan het meemaken vanaf aanstaande maandag. Het verboden woord. Hoor je ons het woord beetje zeggen? Ja. Druk dan op die knop in de q Music en win 500 euro. Yes. Oh, als ik het honderd keer zou zeggen, Lars, 50.000 <laughs> euro. Ja, ik zal de halverwege de week dan wel eventjes uh, met een witte vlag gaan zwaaien hier, van, Is dus nog even... tussen zeven en tien? Zometeen een avondje met Lars Boelen. En ever Jack and Hello hebben Black and In My World. Beetje zin in wel? Heel veel zin in.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 10 uur het Q Music News van Nu.nl Krijg je van Natalie zuidelijk om. Goedenavond. Ook regionaal zijn er maatregelen genomen vanwege het winterweer morgen. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht rijden morgenochtend geen bussen omdat er heftige sneeuwbuien dus worden verwacht. De trams in Den Haag kunnen wel rijden want de bovenleiding wordt dag en nacht ijsvrij gehouden met pekel. Rijkswaterstaat adviseert morgen als het kan om thuis te werken. Er is vandaag al ruim 8 miljoen kilo zout op de wegen gestrooid. En ook supermarkten hebben last van het winterweer. In een aantal supers zijn er niet genoeg